5 uur. Het NOS Journaal Ewout de jong. Opstandelingen Libië denken nog een dag nodig te hebben voor de overwinning. Volgens kabinet geen sprake van deal tussen Grieken en Finnen. En ECB koopt opnieuw voor miljarden aan staatsobligaties. De opstandelingen in de Libische hoofdstad Tripoli hopen dat de strijd morgen is beslecht. In de stad zijn de gevechten vandaag enkele keren opgelaaid. Vanochtend openden tanks van militairen die trouw zijn aan kolonel Gaddafi het vuur bij zijn hoofdkwartier en in de haven. De strijd luwde daarna, maar vanmiddag werden toch weer hevige gevechten gemeld. De rebellen melden de verovering van het gebouw van de staatstelevisie. De zender is nu uit de lucht. Egypte heeft de Nationale Overgangsraad van de opstandelingen erkend. De Arabische Liga heeft de opstandelingen volledige steun toegezegd... waarmee Libië de algemene steun van de Arabische wereld heeft gekregen. Onbekend is waar de Libische leider Gaddafi zich bevindt. In een radioboodschap heeft hij opgeroepen tot verzet. De westerse leiders hebben Gaddafi opgeroepen de macht over te dragen... om weer de bloedvergieten te voorkomen. De opstandelingenleiders zeggen dat ze wraakacties willen voorkomen... om van Tripoli geen tweede Bagdad te maken. In de brief aan de Tweede Kamer benadrukt het kabinet nogmaals... dat er geen sprake is van een overeenkomst tussen Griekenland en Finland... over een onderpand voor de steun aan de Grieken. Van minister, de brief van minister De Jager heeft hij vanmiddag naar de Kamer gestuurd. Finland heeft volgens het kabinet geen voorkeurpositie. Voor zo'n overeenkomst is de instemming van alle Eurolanden en het IMF vereist, En die is er niet. De Kamer had het kabinet om opheldering gevraagd nadat bekend was geworden... dat de Finnen en de Grieken een overeenkomst hebben gesloten... over een onderpand van een half miljard en een miljard euro. Nederland is geen voorstander van een onderpand in de vorm van geld... omdat dat zou betekenen dat Griekenland extra geld moet lenen... om dat onderpand te kunnen verstrekken. Verder schrijft de jager dat het kabinet de Kamer wekelijks vertrouwelijk gaat informeren over de stand van zaken rond de hulp aan Griekenland. De ouders van Tristan van der Vlist, die in april zes mensen en zichzelf doodschoot in Alfa aan de Rijn, hebben contact gehad met nabestaanden. Kort na het drama hadden ze al aangegeven dat ze dat contact wilden... mits ze daar ook open voor stonden. Onze zoon heeft mensen onherstelbaar leed aangedaan. En wij kunnen ons verdriet hierover niet in woorden uitdrukken. Een moeder geeft leven door, maar het voelt nu alsof ik de dood heb doorgegeven. Dat schreef de ouders. Op welke manier er contact met slachtoffers en nabestaanden is geweest... en over de inhoud daarvan wil de gemeente niets zeggen. In Puerto Rico is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de orkaan Irene die over het land trekt. Ruim een miljoen mensen op het Caribische eiland zitten zonder stroom. Ook zijn er overstromingen en zijn veel bomen ontworteld. Volgens de regering zijn er nog geen doden gevallen. Eerder werd nog gedacht dat Irene langs Puerto Rico zou trekken... maar doordat de wind draaide wordt het eiland toch getroffen. De orkaan gaat nu in de richting van de Dominicaanse Republiek en van Haiti. En in Haiti zijn nog zeker 600.000 mensen dakloos... na de verwoestende aardbeving van vorig jaar. Nieuwslezer Eva Jinek stapt over van de NOS naar WNL. Bij WNL gaat ze samen met Merel Westrik een nieuwe dagelijkse ochtendshow presenteren. Ook krijgt ze onder de titel Eva op zondag een talkshow op zondagochtend. Eva Jinek werkt sinds 2004 bij de NOS, sinds 2008 is ze presentator. Hoofdredacteur NOS Nieuws Geloof zegt in een reactie dat de NOS een groot talent verliest. En noemt Jinek een exponent van een jonge generatie waar de NOS zich graag mee verbindt. De Europese Centrale Bank heeft de afgelopen week voor ruim 14 miljard euro aan staatsobligaties opgekocht. Het zijn steunaankopen van staatsobligaties van zwakke Eurolanden. De ECB heeft niet bekendgemaakt van welke landen. Een week geleden kocht de ECB al voor 22 miljard euro aan staatsobligaties op. Met de aankopen wil de Europese Bank de onrust op de financiële markten verminderen. In totaal heeft de ECB nu ruim 110 miljard euro aan staatsobligaties in handen. De Europese beurzen staan vandaag in de plus. De AIX-index staat kort voor het sluiten van de beurs ruim een procent hoger. De verliezen van vorige week zijn daarmee nog niet goed gemaakt. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden wat zon. Vanavond vanuit het zuiden toenemende bewolking en plaatselijk een bui. Morgen met 25 graden drukkend warm en vooral vooralsmiddags en s avonds onweersbuien. ANW-verkeersinformatie. Er staat in totaal 75 kilometer file. De meeste files staan rond Rotterdam. De files die opvallen op de A12 utrecht richting Duitse Grens. Er staat tussen het Grijsvoort en Westervoort 8 kilometer file. Er staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Bij Rotterdam is het wat drukker op de A15-Europoort Rotterdam. Voor spijken staat 4 kilometer. Voor het Vaanplein ook 4. En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Almelo en Hengelo hebben treinreizigers meer dan een uur vertraging. Door een aanrijding rijden er geen treinen.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 NOS Radio 1 Journal. met Lucella Carasso en Tim Overdiep. 7 over 5, goedemiddag. De opstandelingen in Libië willen het Karwei vanavond nog klaren. Ook wereldleiders noemen het een kwestie van tijd. Maar ergens in Tripoli houdt Gaddafi zich schuil. Hij kan aan de maandenlange strijd een eind maken. Maar van de belaagde leider vooralsnog geen enkel spoor. Veel opstandelingen in Tripoli zijn hoe dan ook al in een feeststemming. Ze roepen leuzen zoals Libië is eindelijk vrij. Libië! Libië! Maar correspondent Thomas Erdbrink onder, ondervond eerder vanmiddag dat de aanhangers van nog nogal degelijk tegenstand bieden. Ik zit op dit moment in het hoofdkwartier van de rebellen in Tripoli. Terwijl we daar een interview deden met, uh, met uh, een van de rebellenleiders werd er opeens met zwaar machine gewerken, vuur, op de poorten geschoten. Die knalden daardoor open. Uh, alle journalisten die zich hier verzameld hadden, uh, schoten alle kanten op. Een auto uh, vloog in brand. Het hele vuurgevecht duurde ongeveer een half uur. En het illustreert uh, dat... Uh, ja, de, de Libische rebellen die toch dachten dat ze hier heel makkelijk de macht over zouden nemen, toch nog wel tegen problemen aanlopen. Thomas Ertbrink in Tripoli, ook in Tripoli, is Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. Hans-Jaap, waar ben jij in de stad? Um, in een wijk vlakbij het centrum. Uh, ik ben even bij een huis waar ik mijn spullen heb staan... Uh, op binnen binnenterrein gaan zitten om rustig te kunnen bellen. Uh, maar we zijn hier wat onrustig, op een gegeven moment ook vandaag... een beetje midden in de middag weer naar teruggescheurd. Ik reed met de, uh, ja, rebellen richting het Groene Plein, uh, dat nu Margelarenplein uh, vooral heet. Um, en daar zagen zij mensen waarvan zij wisten dat het geen rebellen waren, maar wel mensen met wapens. En toen is de auto een steegje ingereden met veel gescheurde handen. Uh, Mensen in de bus gingen op, uh, ging op de vloer liggen. Ik heb me ook, uh, ik heb ook gebukt. Want oh, veel dat weet je natuurlijk nooit. Als er daadwerkelijk geschoten gaat worden, dat werd er toen niet. Uh, bovendien ben je dan uitzicht. En je zag, zag meer auto's dan keren en weer de andere kant oprijden. En dat gebeurde allemaal echt in, in het hartje van het centrum van Tripoli. En de rebellen waar jij mee optrekt, uh, hoe, hoe zien die eruit? Hoe zijn die voor de aanhangers van Gaddafi uh, te herkennen? Lopen die ook met veel wapens rond? Ja, lopen met veel wapens rond. Ze uh, zijn vaak wel versierd met uh, de nieuwe vlag van Libië, de rebellenvlag. Uh, zwart, groen en rood daarin. En er is een enorme merchandising voor op gang gekomen, ze zwaaien ook met die vlaggen. Maar wat vooral natuurlijk ook een probleem is, is dat een hele goede truc zou kunnen zijn ook voor uh, Kaddafi-mensen om zich te verkleden op die manier. Uh, en je hoort hier trouwens echt heel veel schieten weer. Het is allemaal vreugdevuur, zeggen wij steeds. Maar de laatste tijd hoor je er wat zwaardere knallen bij, waar ik van afvraag wat het precies is. Want um, er is wat meer onrust in deze wijk. Je zag mensen ook weer uh, snel na naar binnen gaan bij poorten, of dat terechte onrust is, je weet het niet. Maar die verwarring die is heel kenmerkend voor de situatie hier uh, in de stad, waar ook denk ik de rebellen, best wel zelf ook verrast zijn dat het allemaal zo snel is gegaan en, en ook een beetje vertwijfeld zijn hoeveel, hoe ze dit moeten oplossen, want in een de groot deel van de stad kunnen ze zijn, hè? dat is een andere formulering dan dat ze het helemaal in handen hebben. Maar uh, het moeilijkste stuk is dat stuk waar Gaddafi zit, uh, die enorme compound. En daar, uh, daar hebben ze een plan voor, zeggen ze, om dat zo snel mogelijk te gaan innemen. Maar de vraag is of ze dat ook daadwerkelijk waar kunnen maken. Want heb je het idee dat er één bepaalde leider is in de stad die, die alle troepen aanvoert? De politiek leider zit in Benghazi. Maar hoe, hoe gaat dat in Tripoli? Heb je daar een beeld bij? Ja, de, de vorige leider van de, de opstandelingen is uh, enige weken geleden uh, gedood door de eigen opstandelingen. Uh, ze hebben daar wel een nieuw leiderschap op gezet. Officieel wordt alles aangestuurd, maar je hebt natuurlijk meerdere fronten sowieso in dit land. Uh, en dat zijn vaak toch een beetje los opererende groepen. Die wel ook wel contact met de NAVO onderhouden. Hè. Je ziet heel veel NAVO-vliegtuigen op dit moment ook in de lucht. Boven, het is nu heel even rustig, maar net daar hoor ik veel meer geluiden. Van vliegtuigen die hoog overkomen, maar ik hoorde ze niet bombarderen. Misschien zijn er verkenningsvluchten. Ik denk dat die coördinatie ook heel belangrijk is, want dat zeggen de rebellen zelf ook als het gaat om die compound van Gaddafi: dat daar eerst meer gebombardeerd moet worden. De, de grote muren, die in drie ringen eigenlijk om dat terrein staan, uh, dat die eerst geslecht zouden moeten worden met zware bombardementen. Maar die bombardementen heb ik dus nog niet gehoord. Wel veel schieten in dat gebied ook. En ook veel rook dat daar opstijgt. En Thomas bringt die uh, sprak rebellen die zeiden: van wij denken dat hij inmiddels niet meer op die compound is. Uh, de, de rebellen waar jij mee optrekt, hebben die een beeld van waar Gaddafi is of hij daar nog zit? Nee, niemand heeft daar een beeld van. Het blijft allemaal speculeren wie het ook doet. Wat ik wel opmerkelijk vond in het hele verhaal, is dat hier in de stad uh, zo makkelijk. Twee zonen van Gaddafi zijn gearresteerd. Eén hele bekende die ook eigenlijk als, lang als opvolger, mogelijke opvolger van Gaddafi werd gezien. Saif Al-Islam, een beetje het gezicht naar het westen toe ook altijd. En die hield zich vaak schuil ook in een hotel voor journalisten, het Rikshosh Hotel. En daar, in die buurt is hij naar verluid opgepakt. Dat heeft mij heel erg verbaasd. Dat, dat zou bijna, je kunt zeggen dat het duidelijk over moet bijvoorbeeld... En misschien heeft Gaddafi daar ook last van. Dan zou hij dus ook gewoon in de stad zijn. En dan is, is die compound een, een vrij logische plek. Maar er zijn al zoveel verhalen, al, al maanden eigenlijk, dat hij, vooral sinds zijn laatste tv-optreden, waar je heel duidelijk zag dat hij in ieder geval in, in, in Libië was en in Tripoli, dat hij al het land uit zou zijn en allemaal boodschappen uh, vanuit een ander Afrikaans land zou sturen. Maar dat niemand weet dat. Maar ook al zou hij niet in die compound zitten, de rebellen moeten die in handen krijgen. Uh, want anders blijft het uh, zo onrustig. Als het nu met, bij vlagen uh, op de dag is. Want er zijn ook weer hele momenten dat het hartstikke stil is. Dan kun je de vogels horen, de wind door de bladeren van de bomen waaien. Dan denk je eigenlijk: oh, een mooie zomerdag in Tripoli. Ja, zijn er nog winkels open bijvoorbeeld? Of is het opstandelingen en, en troepen van Gaddafi? Ja, er zijn nauwelijks winkels open. Je moet ook niet vergeten dat het ook nog eens een keer Ramadan is. Uh, dus dan is er al een ander leefritme in, uh, in het land. Nu een wat zwaardere knal in de verte, ja, die nemen toe het laatste uur. Uh, ik weet niet precies wat het is. Uh, nee, dus, dus al die luiken hangen voor uh, de winkels en op sommige plekken hangen ze er niet meer. Maar dan is dat van eerdere gevechten uh, geweest. Er zijn wel veel mensen op straat en, en, en sowieso zijn er burgerwachten in de woonwijken die bewaken hun eigen straat met, met geïmproviseerde barricades... Met, met hekken, stenen, ik zag een oude wasmachine op zijn kop liggen... oude auto's die ze dwars over de straat zetten... waar ze zelf controleren wie er in en uit de wijk gaat. Hans-Jaap Melissen, dank voor jouw bericht in Tripoli. En wees voorzichtig uiteraard daar. Straks de Libier Ahmed Tmalla probeert vanuit Nederland... contact te leggen met zijn vaderland. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De spitsen worden langzamerhand weer wat drukker. Er staat in totaal 80 kilometer file. De meeste file staan rond Rotterdam. Op De A12 Utrecht richting Duitse grens staat voor Westervoort een lange file van 11 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat een vrachtwagen met pech. Tussen Woerden en Nieuwebrug, 4 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Bij Rotterdam is het druk op de A15-Europoort Rotterdam. Tussen spijken en Knoop het staat 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Ja, vanaf de straat in Tripoli met Hans-Jaap Melissen naar de deskundige hier in Nederland, Kokolijn Co defensiespecialist Co. Hans-Jaap vertelde ons dat hij wel veel NAVO-vliegtuigen hoort overkomen... maar dat er niet wordt gebombardeerd. In jouw optiek, op welke manier kan de NAVO nu steun geven... aan de opstandelingen um, in, uh, in Tripoli? Ja, door toch te blijven patrouilleren en te blijven kijken of er... Uh, tanks tevoorschijn komen in uh, concentraties die, die het waard zijn om desnoods met helikopters uh, te bombarderen. Dat kan nog wel, uh, maar het gevaar in Tripoli is natuurlijk veel groter dan buiten Tripoli, dat daarbij burgerslachtoffers vallen. Vandaar dat, men, uh, dat je nu ook het, het, het aantal luchtaanvallen van de NAVO ziet teruglopen. Als je dat zo per dag volgt, dan zie je dus dat er gisteren, eergisteren erg veel aanvallen in, uh, in de buurt van Tripoli zijn geweest. Uh, die bereiden als het ware de weg voor de rebellen. Maar op dit moment uh, moet men daar veel zorgvuldiger mee omgaan. Is inmiddels meer duidelijk geworden over de rol van de NAVO in de afgelopen dagen? Waardoor plotseling die doorbraak leek te zijn bereikt. En met als gevolg dat de opstandelingen Tripoli snel hebben kunnen bereiken? Ja, daar begint meer bekend over te worden. Het was natuurlijk al duidelijk dat uh, de NAVO dat, dat resolutie, de mandaat heel erg ruim begon te interpreteren. Het werd van bescherming, burgerbevolking... veel meer partij kiezen voor de rebellen. Sinds midden juni... Uh, zien we het gebruik van helikopters. Uh, ook infrastructuurdoelen... Uh, mochten worden aangevallen, gebouwen... enzovoorts. We lezen... Uh, ook vandaag nog interessante rapporten... in de Amerikaanse pers over het toenemende gebruik... van drones, onbekende vliegtuigen... door de Verenigde Staten. De heropening... van het westelijk front, waar toch uiteindelijk... de doorbraak geforceerd is. Niet van het oosten... waar we ons tijdelang op blind... Uh, dus die heropening van het Westelijk Front uh, is ook mogelijk gemaakt door de NAVO. Waarschijnlijk door Special Forces. Uh, zie ook weer berichten in de New York Times vandaag daarover. Uh, de insluiting van Tripoli ook vanuit zee door de NAVO... Zelfs door het selectief toepassen van de zeeblokkade... Om, eh, om, om rebellen dus vanuit Misrata door te laten... en zelfs te brengen misschien met NAVO-hulp naar Tripoli... wijst er ook op dat de NAVO veel intensiever... de laatste tijd zich heeft bezighouden met de strijd dan in de eerste baan. En daaruit concludeer je dat de NAVO wel degelijk partij... ...kiest voor de rebellen, terwijl de NAVO in officiële woordvoeringspersconferentie zeggen ...we zorgen alleen maar voor de beveiliging van de burgers, dat is het mandaat wat we maar hebben. Maar doet de NAVO op de grond met name veel meer dan wij denken? Dat weten we nog steeds niet zeker, maar uh, ik, ik zei al, uh, lees ook de New York Times vandaag. Daarin worden mensen die verder niet met naam genoemd mogen worden, worden aangehaald. En die zeggen van ja, natuurlijk zijn we daar met special forces heel actief geweest. We zeiden het gisteren al, we zeiden het eergisteren al. Vandaag is die aanwijzing eigenlijk alleen maar sterker geworden. Wat is er bekend over het hoofdkwartier waar Gaddafi <credafie> al dan niet uh, zou zitten? ja, nou, Hans-Jaap Meester had het er al over. Het valt ook een beetje in de categorie oorlogsverslaggeving, dat ben ik niet. Uh, maar het is een, een hoofdkwartier dat nu echt uh, ja, aangepakt moet worden. Al was het maar om te weten dat hij er niet zit. Want uh, zolang we dat niet zeker weten, blijft de dreiging bestaan dat van daaruit... Uh, uh, toch nog uh, troepen gecommandeerd kunnen worden... of tanks uh, uit uh, magazijnen kunnen rijden die in het wilde weg gaan schieten. En dat blijft de dreiging op dit moment die boven Tripoli hangt. Misschien heel naïef, maar is het dan niet denkbaar... dat de NAVO dat, uh, dat hoofdkwartier zou kunnen bombarderen? Ja, kunnen ze wel, maar doen ze niet. Want uh, als een, dan zou, denk ik, het, het, toch een storm van verontwaardiging losbarsten. Want dan wordt er nu bewust dus op een uh, ja, nog altijd fungerend staatshoofd... Uh, tussen aanhalingstekens aanstekens wordt dan uh, die resolutie misbruikt. En uh, het hoofddoel is nog altijd om hem naar Den Haag te brengen. En de Amerikanen geven daar toch echt de voorkeur aan... Um, en dat, dat betekent eerst levend in handen krijgen, dus toch voor de zekerheid, maar niet bombarderen. Heb je tekenen opgevangen, Code, dat Gaddafi mogelijk vluchtpogingen heeft gedaan? Er zijn gek genoeg sterke geruchten, ik zeg het er maar eerlijk bij, eh, maar wel geloofwaardig genoeg om ze misschien te noemen: dat al vanaf vrijdag er pogingen geweest zijn om via Zuid-Afrika eh, Gaddafi eh, een soort escape te bieden. Um, uh, daarvoor zou zelfs uh, uh, de top van de, van de Verenigde Naties benaderd zijn, Ban Ki-moon... Uh, om te zeggen, van, kunnen jullie niet met een vredesmacht komen? Want ik denk dat het hier helemaal fout gaat. Dus enige realiteitszin zou bij Gaddafi in dat opzicht aanwezig zijn. Uh, en daarbij zou hij dan hebben gezegd, van, dan ben ik bereid om misschien het land te verlaten. Um, maar dat uh, kan ik niet bevestigd krijgen. Geruchte je dankjewel. En het Pentagon laat juist weten dat Amerika niet denkt dat Gaddafi Libië heeft verlaten. Onze specialist voor de Arabische wereld, Nicole de Vever, is ook hier. Nicole, uh, gesproken over de NAVO. Wat valt jou op aan de rol van de NAVO? Nou, ze proberen in ieder geval hun eigen rol zo klein mogelijk voor te stellen... zodat het in ieder geval nog een beetje lijkt of ze zich houden aan dat mandaat... het beschermen van de burgerbevolking. Nou, het werd natuurlijk allengse duidelijker dat ze er echt op uit waren... dat Gaddafi zou vertrekken. En ja, het is iets waar de internationale gemeenschap mee zit. De schijn moet worden vermeden dat als Gaddafi echt verdreven is... dat het een overwinning is van de internationale gemeenschap. Het moet een overwinning zijn van het Libische volk. De wens van het Libische volk. En daar zullen ze ook in de toekomst, met alle hulp die ze nog zullen verlenen... aan uh, de overgangsraad rekening mee moeten houden. Dat de schijn wordt vermeden dat uh, het Westen zich er te veel mee bemoeit. Is dat een van de lessen die ze hebben getrokken uit Irak? Dat het in ieder geval anders over moet komen in de Arabische wereld? Ja, daar heeft uh, Amerika het natuurlijk min of meer overgenomen. Heeft uh, mensen die al decennia lang weg waren uit het land teruggehaald. Heeft uh, het leger en de politie, iedereen die iets te maken had... met Sanne Moussein, uh, ja op straat gezet. Met als gevolg één grote chaos. Nou, die fout wil men in Libië absoluut niet maken. De overgangsraad die heeft al gezegd... wij willen door met een deel van de politie, met een deel van het leger. Anders breekt de chaos uit. En dat is natuurlijk het belangrijkste om te vermijden op dit moment. Er moet gewoon... Zorgt worden dat de rust blijft bestaan, dat basisvoorzieningen het doen dat er te eten, te drinken is, ja, en dat je van daaruit verder kan. Ja, en uh, Het Pentagon heeft net laten weten van als Gaddafi weg is, nou dan zullen wij ook niet met boots on the ground komen, dan komen er geen grondtroepen, zoals natuurlijk in, in Irak. Dat is ook een van die lessen. De Libiërs moeten het hierna gewoon zelf gaan opknappen. Ja, hoe die, de, hoe die hulp er precies uit gaat zien, dat is natuurlijk nog volkomen onduidelijk, maar het zal niet geaccepteerd worden dat daar Amerikaanse troepen uh, binnen marcheren. Uh, misschien kan er nog meer hulp worden verwacht of wordt er meer hulp geaccepteerd als dat komt uit de regio zelf. De buurlanden zijn natuurlijk enorm gebaat bij stabiliteit, hebben in het verleden ook al wapens geleverd. Die verhalen gaan over Egypte, dat dat zo is. Er zullen trainingen worden gegeven. Echt hulp zal op verschillende manieren worden gegeven, want vanaf de grond af aan moet het land natuurlijk straks weer worden opgebouwd. He, nog meer dat, dat zo was in uh, Tunesië en Egypte. Dat wordt echt een enorme klus waar die overgangsraad absoluut hulp bij kan verwachten. Maar met uh, soldaten op de grond, dat lijkt me uh, geen goed idee. de Amerikanen dus ook niet. Uh, wij denken, als Gaddafi weg is, nou dan kunnen er verkiezingen komen, hè, zoals bij ons. Maar dat is voor Libië natuurlijk na 40 jaar Gaddafi iets, iets heel vreemds ja, um, te ervaren. Dan moet er nog aardig wat gebeuren. Kijk, de rebellen die moeten nu eerst als uh, na de, de feestelijkheden de wapens uh, neerleggen. Dan moeten ze naar huis. Uh, dan moeten ze maar vertrouwen dat de Overgangsraad hun belangen goed behartigt. Er zijn natuurlijk Zoveel verschillende groepen in het land. Stammen, geloven, ja, het, het, het, fundamentalisten, seculiere oppositiebewegingen. Ja, en al die belangen die moeten worden behartigd. En er is natuurlijk ook geen traditie na 40 jaar dictatuur... van het sluiten van compromissen. Dus ja, dat wordt nog een hele klus om iedereen op één lijn te krijgen... en dan met een goede kieswet te komen en dan naar democratische verkiezingen. En in de buurlanden wordt ook al aangetoond dat dat een lange weg is met heel veel hobbels. Dat zien wij in Egypte, Tunesië bijvoorbeeld, in ieder geval in de regio. Nicole, na half zes spreken we verder met jou. Over Libië, een islamitisch land. Het is Ramadan, dus de vaste maand voor de moslims. En dat betekent dat gelovigen tussen zonsopgang en zonsondergang. onder meer niet mogen eten en drinken. Maar onze verslaggevers, Thomas Hartbrink en hans Jaan Melissen. hebben met eigen ogen gezien dat de opstandelingen vandaag overdag gewoon eten. Yassin el goedemiddag. Goedemiddag. Jongere imam in Amsterdam. Mag dat? Nou ja, kijk, het is een bedoeling uiteraard dat tijdens de ramadan dat de mensen gewoon moeten vasten. Maar er zijn uitzonderingen. Een van de uitzonderingen op het moment dat je op reis bent of als de oorlog uitbreekt. Nou, oorlog in Libië is natuurlijk erg verschrikkelijk wat daar gebeurt. En dan is het logisch dat verschillende mensen die in Libië meedoen aan de strijd niet in staat zijn om en strijdig te zijn en dan ook nog te vasten. En vanuit die kader is het theologisch toegestaan om dan te eten. Is het dat dan vanzelfsprekendheid of is dat ergens uh, neergeschreven als een, als een uitzondering? Nee, het is, uh, het is als een uitzondering uh, neergeschreven. Het staat ook in de theologische boeken. Het is, een, uh, het is eigenlijk een onderbouwing in de aanleiding van het feit dat het lichaam meer belast wordt met allerlei andere aspecten. Uh, die ruimte is er om te eten, maar het blijft altijd individuele keuzesvrijheid om daarvoor te kiezen. En geldt dat voor zeg maar, de hele islam? Gaan bijvoorbeeld liberale moslims er anders mee om dan fundamentalistische moslims? Nee, kijk, liberale, fundamentalistisch heeft niks met de leer te maken, heeft meer met ideologie te maken. Uh, en dit zijn meer uitspraken binnen de jurisprudentie, binnen de leer, uh, binnen de theologie en daar is uh, eigenlijk consensus over. En dan heb ik zal de ramadan leren kennen hier in Nederland als een periode voor reflectie waarin dan zelfbeheersing centraal staat. Nou. Lijkt me de combinatie zelfbeheersing en oorlogsvoering uh, geen geweldige combinatie? Nee, nou ja, kijk, zelfreflectie is eigenlijk uh, kijken naar je eigen handelingen en jezelf verder te ontwikkelen. Uh, maar ja, als we kijken naar, naar de stand van zaken in Libië, uh, daar spreek je ook over zelfreflectie in principe. Je bent uh, in opstand gekomen tegen een dictatuur, uh, je bent uh, een strijder, uh, je hebt macht. Nou ja, het uh, is allemaal kijken hoe je onver, verder omgaat met die macht. Religie in tijden van oorlog. Ik dank u hartelijk, Yassine el farkani jongere imam in Amsterdam. En voor Libiërs hier in Nederland zijn het natuurlijk spannende uren. Ze volgen de slag om Tripoli, om het land Libië, op de voet. Verslaggever Martijn van der Zanden ging bij een van hen op bezoek. Ahmed Tmala, u bent negen jaar in Nederland. Volgt het nieuws in Libië uiteraard op de voet. Ik zie hier ook televisie aanstaan, CNN. Ja, en morgen gaat u zelf die kant op, hè? Ja, Insha'Allah zeggen wij, ja. als, God... als God het wil. Ja, als God het wil. En... Uh... Of ik ga op een manier van hier Libisch vliegtuig. En dat is niet zeker, nog niet zeker. Ik zal het straks horen. En dat ga, als het, dat niet uh, doorgaat, dan gaan we met uh, Tunis-air naar Tunesië en naar Tunis zelf. En van Tunis met de auto via de woestijn de bergen naar Tripoli. Heeft u uw spullen al ingepakt? Die zijn al gepakt, ja. Heeft u nog speciale dingen mee? Nee, niks. Nee, nee, nee, niks. Ik, ik heb een paar dingen die gevraagd, vroeger de familie. Ik was daar in december en dan wist ik een paar kleine dingetjes voor mijn zus. Heb ik al lang geleden gekocht, maar voor de rest niks. Alleen mijn kleding is geen tijd voor. En weet u niet hoe lang u gaat? Uh, nee, precies weet ik niet, maar ik denk niet minder dan een week. Maar uh, als het wordt uh, korter, dan ga ik later nog een keer. Wat verwacht u daar eigenlijk aan te treffen? We hebben nu pas gebeld, Tripoli, het huis van mijn broer. Uh, en die, die woont uh, iets van 500 meter zuidoost van uh, Bablazia, waar Gaddafi is. is en dat is de hotspot. Daar wordt flink gevochten nog. Ja, en je voelt het. wat ze voelen, de bank. En in dezelfde tijd, die meisjes, teenagers en de buurmeisjes... die mannen zijn allemaal buiten in de straten... Proberen te helpen, somehow. Als je naar de televisie kijkt, zie je ook heel veel opluchting en blijdschap, maar daar is dus nog ook heel veel angst. Er is veel angst. Nu, kijk, gelukkig niet hele Tripoli. Het is een plaats. Toevallig, die broer van mij die woont daar, dichtbij die Babla En nu, Babla Zizia is de spot waar iedereen denkt: Gaddafi is daar. Is het toch nog snel gekomen? Ik moet zeggen, eh, Tripoli is sneller. Dan we gedacht hebben. Het is sneller gekomen dan we dachten. Maar ja, de, de, het is 42 jaar voor Libië. Het is niet snel. Maar ik moet zeggen, eh, al die andere steden waren moeilijk. Maar nu, gelukkig, Tripoli is, eh, is, is niet zo. Wij, iedereen dacht, inclusief de NTC-mensen, zeggen allemaal: we hopen geen bloedbad. Van allebei kanten, van de twee kanten. De kant van Gaddafi ook. En nu kijk wat hij doet: missiles in zijn eigen volk, in zijn eigen stad. Oh, nee, niet zijn eigen, hij komt van de woestijn. Maar, ja. Ahmed Tamala, Libiër hier in Nederland. Na half zes in het Radio 1 Journaal... Radio 1 Journaal natuurlijk meer over de situatie in Libië. Of u nu zaken doet in de EU, Australië of Japan...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 De opstandelingen in de Libische hoofdstad Tripoli hopen dat de strijd morgen is beslecht. In de stad zijn de gevechten vandaag verschillende keren opgeleid. De rebellen melden de verovering van het gebouw van de staatstelevisie. De zender is nu uit de lucht. De Europese Centrale Bank heeft de afgelopen week voor ruim 14 miljard euro aan staatsobligaties opgekocht. Dat zijn steunaankopen van staatsobligaties van zwakke eurolanden. De ECB maakt niet bekend welke. En de Europese beurzen staan vandaag in de plus. Een beetje nog, de AEX-index stond kort voor het sluiten bijna een procent hoger. De afgelopen weken verloor de beurs zo'n 20 procent.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 geen doden gevallen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn weer. Ja, vandaag was het in het zuiden van Nederland vooral nog erg bewolkt. En van tijd tot tijd regende het licht. En in de rest van het land scheen de zon eigenlijk. Af en toe wel wat wolkenvelden. Maar in het hele land was het warm. Tot wel boven de 20 graden. Na de komende uren kunnen we verwachten dat die bewolking in het zuiden van het land zich steeds meer uitbreidt over heel Nederland. En dat betekent dat heel Nederland te maken krijgt met wat buiige neerslag. Het koelt erbij niet veel af. Vannacht wordt het zo'n 16 graden. En morgen gaan we ook een enigszins bewolkte dag tegemoet. In de middag kan de zon af en toe nog wel tussen de wolken doorschijnen. Maar in de loop van de dag ontstaan er dan opnieuw flinke stapelwolken die uitgroeien tot een aantal stevige regen- en onweersbuien. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Woensdag lijkt een droge dag te worden met zo'n 22 graden. En donderdag en vrijdag wordt het weer wisselvallig, maar wel warm. ABB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 100 kilometer file. De meeste files staan op de wegen rond Rotterdam. De lange files staan op de A12, Utrecht richting Duitse grens... voor Westervoort 9 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, voor brug 5 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht... En bij Rotterdam is het druk op de A15 Europoort Rotterdam. Voor knooppunt Vaanplein staat 5 kilometer. Tussen Almelo en Hengelo hebben treinreizigers meer dan een uur vertraging. Door een aanrijding rijden daar geen treinen. Ieder uur, ieder uur in de eerste week van september.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 Drie minuten over half zes. Er wordt nog steeds gevochten in Tripoli. De Libische opstandelingen krijgen ondertussen steun uit de hele wereld. De NAVO is bij monden van secretaris-generaal Rasmussen blij. Rasmussen loopt alvast vooruit op de val van Gaddafi. Hij zegt opgelucht te zijn dat er een einde lijkt te komen aan de strijd. Rasmussen zegt dat de Libiërs nu na vier decennia van onderdrukking genoeg hebben geleden. Het is tijd om een nieuw Libië tot stand te brengen. A state based on freedom, not fear dictatorship. De overgang naar een democratie moet geleid worden door Libiërs zelf, zegt Rasmussen en moet ook vreedzaam zijn. Een aantal NAVO-landen voert al sinds maart bijna dagelijks luchtaanvallen uit boven Libië. Officieel om de bevolking tegen Gaddafi te beschermen. Duitsland besloot destijds niet mee te doen aan de operatie. Minister van Buitenlandse Zaken, Guido Westerwelle, staat er nog steeds achter. Weil we op politische lösungen gesetzt hebben, insbesondere op een gezielde sanktionspolitiek. En dat die gewirkt had, insbesondere Gaddafi die Nachschubwege verstopt had, dat is ganz offensichtlich. We hebben ons op politieke oplossingen gericht... en samen met sancties om Gaddafi af te knijpen... heeft dat gewerkt, zegt Westerwelle. Feit is dat de steun voor Gaddafi razendsnel afbrokkelt... alleen al omdat zijn belangrijkste steun en toeverlaat... zo'n Saif al-islam, inmiddels is opgepakt. Hoofdaanklager Morena Ocampo van het Internationaal Strafhof... wil dat Saif zo snel mogelijk aan Den Haag wordt overgedragen. Do we hebben een confidatio-souder confirming... dat Saif was arresten... And that is very important news, and we are planning to tomorrow to discuss with the transitional authorities uh, how to manage the issue, because normally Sa'id should be transferred to the International Criminal Court. De zoon van Gaddafi moet worden overgedragen aan het internationale strafhof vindt ook Campo want ook hij heeft zich schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Maar de hoofdprijs is natuurlijk de vader van Saif, kolonel Muammar Gaddafi. De Britse premier Cameron zegt dat hij zich nu onvoorwaardelijk moet overgeven. Gaddafi must stop fighting without conditions and clearly show that he has given up any claim to control Libya. As for his future, that should be a decision for Chairman Jalil... De voorzitter van de overgangsraad, dat is Jalil, en de nieuwe Libische gezaghebbers... moeten zometeen bepalen wat er met Gaddafi gaat gebeuren, aldus Cameron. Grote tevredenheid bij Frankrijk over de ontwikkelingen in Libië. Het land heeft naast Groot-Brittannië en de Verenigde Staten... een voortrekkersrol gespeeld bij de bevrijding van Libië... zegt correspondent Ron Linker in Parijs. Het was het land dat als eerste de rebellen erkende als de vertegenwoordigers van Libië. Parijs was dit voorjaar de plaats waar een internationale topconferentie werd gehouden. En daar is besloten dat NAVO optreden boven Libië van kracht te laten worden. En het waren Franse vliegtuigen die vervolgens als eerste begonnen aan die NAVO-missie. Dus in zekere zin zien de Fransen de val van Gaddafi als het resultaat van hun eigen inzet. En Frankrijk wil die leidende rol vasthouden, zegt Ron Linker. Want de regering heeft vandaag opgeroepen tot een internationale... Nationale Conferentie over de Toekomst van Libië. Hoe wordt ervoor gezorgd dat dat land straks democratisch gaat worden? Een conferentie dus met alle partijen en landen die betrokken zijn bij de strijd. De zogenaamde contactgroep. En ja, waar kan die vergadering het best plaatsvinden? Inderdaad, hier in Parijs, vinden de Fransen. Maar zover is het nog niet. Gaddafi zit nog waar hij zit. En nog steeds leveren zijn soldaten een felle strijd tegen de opstandelingen. Goed, tot zover uh, de reacties op Gaddafi. De, de steun aan Gaddafi brokkelt dus uh, steeds verder af. Sterker nog, de vraag is, heeft hij überhaupt nog wel vrienden? Laten wij beginnen in Afrika. Correspondent Koert Lindijer. Koert, kan Gaddafi nog ergens terecht als hij het land uh, mocht kunnen ontvluchten? Heeft hij nog vrienden onder de Afrikaanse leiders? Gaddafi heeft over de jaren miljarden dollars uitgestrooid uh, in Afrikaanse landen. En hij heeft vrijwel alle bevrijdingsbewegingen en boevenclubs gesteund. Hij heeft dus zeker aanhangers uh, in Afrika, onder zowel gewone mensen als hoogwaardigheidsbekleders. Een slechte dag voor Afrika, zei dan ook uh, vanmiddag een Keniaanse de Libyan investment portfolio en de familie Gaddafi. die hebben miljarden geïnvesteerd in hotels, in diamantmijnen, kippenboerderijen en supermarkten in Afrika. En die goedgeefsheid, die levert steun op. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld, dat vandaag overigens ontkende Gaddafi-onderdak uh, te willen geven. Sahellanden, vlakbij Libië, uh, die zijn zelfs uh, afhankelijk geraakt van uh, die Libische investeringen. Ook reizen er vanuit die landen vele gast daarbij dus. Naar Libië. En daarom zijn landen als Mali of Tjaat mogelijk bereid Gaddafi te ontvangen als die uh, Tripoli moet ontvluchten. En stellen ze daar dan nog bepaalde voorwaarden bij? Hoe, hoe zal dat gaan? Dat zal uit Afrikaanse solidariteit gaan. Ook de Afrikaanse Unie, uh, de Pan-Afrikaanse Organisatie, heeft een gematigd standpunt uh, ingenomen wat uh, betreft Libië. Was bijvoorbeeld tegen de bombardementen van uh, de NAVO op uh, Libische uh, doelen. Ik denk dat het uit solidariteit <lacht> zal gebeuren... wanneer hij asiel kan aanvragen in Afrika. Of simpelweg omdat hij natuurlijk nog over miljal, miljarden, miljarden dollars beschikt... die arme Afrikaanse leiders uitstekend kunnen gebruiken. Kortlin Lindeyer. Van het Afrikaanse continent naar Zuid-Amerika. Want daar zit natuurlijk zijn goede vriend in, Venezuela. Chavez, korrespondent Robert-Jan Frielen. Kan hij van Chavez nog iets verwachten? Nou, in elk geval de gebruikelijke retoriek. Eh, Thijs en gisteravond nog op de Venezolaanse televisie zijn beklag gedaan over de bombardementen. Volgens hem vernietigt de NATO, eh, die die valse democraten noemt, vernietigt zo langzamerhand Tripoli. Eh, en er ging voor dit weekend zelfs een gerucht, al zou er al een Venezolaans toestel in Libië zijn om, eh, om Gaddafi op te halen. Nou, daar is verder helemaal niks meer over gehoord, dus ik weet niet of dat nou waar was. Maar in elk geval, ja, Chavez is een goede vriend van Gaddafi. Er is in Libië zelfs een stadion dat naar Chavez is genoemd. Dus daar heeft hij nog steeds wel steun. Ja, want die geruchten die hoorden we eigenlijk al vanaf de eerste dagen toen de opstandelingen inderdaad ten strijde trokken richting Tripoli. Dat mogelijk de vluchtweg naar Venezuela zou leiden. Maar dat is niet meer dan geruchten gebleven? Ja, er zijn alleen nog maar geruchten. En ja, in, in, in Venezuela zijn ook veel extreemrechtse uh, mensen de, en die helpen voortdurend geruchten over Chavez de wereld in. Dus of dat nou echt waar is, weet ik niet. Uh, maar goed, vaststaat dat Chavez ook nog begin deze maand uh, een gezant van, van Gaddafi heeft ontvangen in Venezuela. Dus die vriendschap is bijzonder hartelijk. Waar je dan ook aan denkt is, dus Cuba heeft uh, Gaddafi daar goede contacten? Ook dat. Zeker, de gebroeders Castro hebben zich ook uh, uitgelaten. Nou ja, ze laten zich wel uit tegen die bombardementen hè, van de NATO. Over de rebellen zegt ze niet zo heel veel. Maar ook daar uh, ja, kan, Chave, of kan Gaddafi rekenen op, op hun steun. Die overigens inderdaad meer is ingegeven, lijkt het, door anti-Amerikaanse sentimenten dan echt uh, doordat ze tegen de rebellen zijn of zo. Robert-Jan Vrielen, Zuid-Amerika, dankjewel. Het is natuurlijk wel een eind vliegen. Cuba, Venezuela, de vraag is dus... kan hij niet beter ergens nog in de buurt terecht? Nicole Vever, onze specialist voor de Arabische wereld. Nicole, um, ja, is, is er daar een land in de buurt bij Gaddafi dat hem wil, dat hem wil hebben? Nee, het is heel sneu, ondanks zijn enorme fotoverzameling met allerlei Arabische leiders en omhuilzingen. Uh, met de rest van de wereld uh, hij, staat hij ook prachtig afgebeeld. Hij kan werkelijk nergens terecht. Gaddafi is absoluut niet een van de populairste uh, Arabische leiders. Om niet te zeggen, velen van hen die kunnen zijn bloed wel drinken. Uh, bescheidenheid is niet zijn... Uh, nou ja, zijn grootste eigenschap, zullen we maar zeggen. Hij heeft zich eerder genoemd de koning der Afrikaanse koningen. De, de imam van alle gelovigen, de grootste Arabische leider. En hij heeft ook herhaaldelijk uh, zijn collega's in de Arabische wereld... echt behoorlijk geschoffeerd. De Saoedische koning bijvoorbeeld, nou in 1988... trok hij een witte handschoen aan voordat hij zijn collega's een hand gaf. Omdat hij niet met bloed besmeurd wilde raken. Niemand ziet hem zitten. Ze zijn natuurlijk uh, niet blij om nu een derde leider in de regio te zien. Uh, het maakt natuurlijk angstig voor de macht die het volk heeft... maar hij is absoluut niet welkom. En is dat een extra argument om vooral nu niet je handen daaraan te gaan branden? Nou ja, het, het, dat zal absoluut meespelen. Gaddafi zullen dus nu niet helpen, dat valt niet goed op straat. En zij willen niet geassocieerd worden met deze verliezer. Want er kan natuurlijk in verschillende landen... waar men nu aan het demonstreren is... waar men in opstand is gekomen tegen leiders... gaat nu wel weer een stimulans vanuit. Eerst viel de leider van Egypte, daarna, of eerst Tunesië, daarna Egypte. Toen duurde het erg lang. Maar nu in Libië wordt weer getoond dat als het volk iets wil... Uh, dat het echt het einde van de dictator kan betekenen. Nou verwacht niemand in een land als Syrië... dat daar uh, de westerse wereld met wapens gaat in, uh, ingrijpen. Maar wat uh, Libië wel laat zien... is dat de steun van de zwijgende meerderheid... die niet heeft meegevochten, die niet de straat op ging... maar nu wel staat te vieren, nu uh, Gaddafi uh, lijkt te vallen... Ja, een heleboel mensen die zullen in de Arabische wereld daar echt kracht uitputten... en juist doorgaan met hun strijd. Nicole Oké, okay, Afrika, Zuid-Amerika, Arabische wereld, we hebben nog meer vliegkilometers. Absoluut, China. We, we hoorden net al wat reacties uit Frankrijk en Engeland... op wat er nu in Tripoli gebeurt. Maar wat vandaag ook opviel, een van de eerste internationale reacties... op de omwenteling die gaande is in Libië, kwam uit China. De minister van Buitenlandse Zaken benadrukt... dat het land graag een bijdrage wil leveren aan de wederopbouw van Libië. Correspondent Wouter Zwart in Peking. Wouter, waar komt die betrokkenheid van de Chinese regering vandaan? Aan de ene kant is dat gewoon het simpelweg nakomen van verplichtingen. China is steeds machtiger, steeds belangrijker. En wij vinden dan altijd dat de Chinezen ook hun verantwoordelijkheid dan moeten nemen op het wereldpodium. Nou, dat doen ze dus hier. Ze bieden meteen uh, hulp. Aan de andere kant natuurlijk, hè, voor niets gaat de zon op. China heeft ook hele grote economische belangen daar in Libië. Dat is niet eens zo heel veel olie waar je dan vaak over hoort. Hè? Hoewel dat natuurlijk wel uh, steeds meer kan worden. Maar China heeft vooral hele grote infrastructurele opdrachten daar staan in, uh, in Libië. Het uh, bouwt wegen, bruggen en, en nog een heleboel andere zaken... voor ruim 14 miljard euro. Ja, al die inkomsten die dreigden uh, te verdwijnen natuurlijk met die opstand... en die oorlog van de afgelopen maanden. Dus nu is men heel druk bezig om die belangen weer veilig te stellen. En willen ze daarmee ook de Amerikanen vast voor zijn? Ja, dat is natuurlijk een hele interessante kwestie. Als je een beetje kijkt naar uh, de kaart van Noord-Afrika... en wie daar dan de afgelopen decennia aan, aan de macht zijn geweest... dan zie je altijd dat Europa en Amerika... altijd wel een beetje voet aan de grond hebben gehad. Behalve in dat gekke land Libië van, van kolonel Gaddafi. Maar de Chinezen uh, dus wel... En uh, als enige land hebben de Chinezen de afgelopen maanden op de achtergrond... ...simultaan overleg gehad met zowel het regime van Gaddafi als met uh, de rebellen... ...over de toekomst van het land en hoe dan de Chinezen daarbij straks een rol uh, kunnen gaan spelen. Nou, die conctie hè, tussen China en, en, en de rebellen en, en het uh, leiderschap van Gaddafi... Uh, dat. Daarbij staat het Westen als het ware een klein beetje buitenspel. En dat moet heel uh, ongemakkelijk voelen bij vooral de Amerikanen. Uh, de vraag is dus ook hè, straks, hoe gaan die rebellenleiders als ze eenmaal aan de macht uh, zijn uh, acteren? Bedanken ze aan de ene kant de NAVO als het ware voor hun hulp in de strijd... met een soort trouw aan het Westen... of gaan ze dus inderdaad uh, op de achtergrond geregeld voor de nieuwe alliantie met de Chinezen? Je ziet wat China doet in Libië, dat doen ze ook elders in Afrika ja. en vaak met succes. Ja, absoluut. Hè. De afgelopen jaren is Afrika steeds meer een soort achterland... ...voor de Chinezen geworden. Ze zijn werkelijk overal... Uh, ...en dat varieert van keiharde handel. Uh, wij geven jouw geld in ruil voor jouw olie en jouw landbouwgebied. Uh, China heeft natuurlijk ook een, een twijfelachtige rol gespeeld destijds... ...in die oorlog in Soedan. Uh, tot, wat je ook tegenwoordig ziet, uh, ja, absolute vrijgevigheid. De bedragen bijvoorbeeld die de Chinezen momenteel geven... ...aan hulporganisaties in uh, de horend van Afrika, hè, waar nou die hongersnood is... ...ja, die overtreffen echt de bedragen die, de, die het Westen momenteel geeft... Nou goed, daar, daarvan kunnen we natuurlijk denken, hè? Wat, wat steekt daar dan achter bij die Chinezen? Maar het resultaat blijft wel hetzelfde, namelijk dat die getroffen landen in Afrika met z'n allen vinden... wij kunnen veel meer rekenen op hulp van de Chinezen dan op hulp van het Westen. Dat was Wouter Zwart vanuit China. En zometeen nog meer reacties na zessen van minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken of zodra we hem hebben. Wie we wel meteen hebben is uit de Gersen, waar de ANWB voor de willen. Actuele... Er zaten ruim 100 kilometer file. De meeste files staan bij Rotterdam, maar ook bij Utrecht staan files. Twee files vallen op. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat tussen Harmelen en Nieuwebrug 7 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En ook op de A16 Breda-Rotterdam staat een vrachtwagen met pech. Verknopend te Bresseplein 6 kilometer file. En ook daar is de rechte rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. En de Tweede Kamer die doet, ook, doet ook mee deze uitzending over Libië vooral. Maar de Tweede Kamer die kan gerust zijn. Er is geen officiële deal tussen Finland en Griekenland. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer die om opheldering had gevraagd. De Kamer is redelijk tevreden met de uitleg van minister De Jager van Financiën. Een klein wonder naar alle ophef die vorige week ontstond. Toen bekend werd dat Finland als enige land geen risico zou lopen op de lening aan Athene. Bijdrage van Politiek, redacteur Hans Andringa. Eén winstpuntje heeft premier Rutte al binnen. De kans is groot dat hij niet weer terug hoeft naar de Tweede Kamer... om tekst en uitleg te geven over die inmiddels beruchte Finse deal. Tot nu toe wil alleen de SP een debat. We willen niet zeggen dat nu alle kou uit de lucht is... want Ronald Plasterk, van de Partij van de Arbeid... blijft na het lezen van de brief ook toch wel bezorgd. Hij spreekt over een tikkende tijdbom. Nou, Er zijn wel wat dingen opgehelderd, maar daar blijkt vervolgens dus eigenlijk uit... dat het inderdaad net zo'n grote puinzooi is als ik al vreesde. De vraag was even, wisten de, de andere landen dat de Finnen van plan waren... om voor zichzelf een uh, apart akkoord met de Grieken te sluiten? Nou dan. Ja, dat wisten ze. Ja, dat is met medewetenstand van de andere Eurolanden gebeurd... Maar vervolgens zegt nu de Nederlandse regering... Uh, maar als de Vinnen dat voor zichzelf hebben uitonderhandeld... geldt het ook altijd voor ons. Dat hebben we ook altijd erbij gezegd. En ze zeggen nu ook in die brief... en daardoor is het dan niet effectief invulbaar. Met laatste... andere woorden, wij willen het ook, maar het zal niet werken. Ja, want die laatste conclusie klopt alweer. Als alle landen garanties willen en niemand verstrekt garanties... ja, dan heb je natuurlijk geen pakket meer. Want iemand als de ene garantie ontvangt, moet de andere hem verstrekken. Dus het is een totaal onsamenhangend verhaal geworden... Dit wordt nu ook echt een bedreiging voor het steunpakket... dat op 21 juli door de regeringsleiders is vastgesteld. Dit is echt een tikkende tijdbom onder, onder dat akkoord. De Socialistische Partij heeft geen enkel geloof in het Europese reddingsplan. De regeringsleiders kunnen dit maar beter in de prullenbak gooien. GroenLinks, Ineke van Gent, is een stuk milder over de brief van het kabinet. Ze spreekt over een heldere uitleg. Een extra debat hoeft niet, in die ville. En die Finnen, die moeten het spel wel hard spelen. Want ze zitten thuis politiek in een lastig pakket. Nou ja, ik denk zelf dat het ook wel te maken heeft... ook met de politieke situatie in Finland. Daar heb je ook een, uh, ja, een zusterpartij, zou je kunnen zeggen, van de uh, PVV. Hè, de ware Finnen heet dat. Ja, daar ligt het ook allemaal moeilijk en ingewikkeld, uh, Europa. Ja, dat daar wellicht aan de ene kant een beetje lucht is uh, gegeven... van nou, ga dan maar onderhandelen... Maar ik per saldo concludeer dat eigenlijk andere Europese landen... dat helemaal geen goed idee vinden dat er dat soort deals worden gesloten. Dat kan wellicht ook een beetje de druk van de ketel herhalen. Maar uiteindelijk uh, zie ik het niet uh, gebeuren... dat er dat soort individuele afspraken worden gemaakt. Omdat dan ook Nederland zegt en andere landen, dan willen wij dat ook. In de brief doet het kabinet ook het voorstel... om de Kamer wekelijks en vertrouwelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Daar voeden veel partijen niets voor. Want de regel is, alles wat je in vertrouwen hoort... mag je in een openbaar debat niet gebruiken. Laat de Europese leiders nu dat hulppakket eerst maar eens gaan uitwerken. En dan praten wij erover in het parlement en geven dan ons oordeel. Wouter Koolmees, D66. Ja, klopt. Er zijn nu in Brussel nog onderhandelingen gaande over een heleboel details van het noodpakket. Over de betrokkenheid van het internationaal monetair fonds, over rentepercentages, looptijden, over een heleboel onderdelen van het pakket. d 60 is altijd helder geweest. Wij vinden dat er steun moet komen aan de euro, omdat de euro voor Nederland heel erg belangrijk is. Uh, en wij hopen dan ook dat er snel duidelijkheid is, dat er snel het totaalpakket in het parlement ligt, zodat we daarover uh, kunnen, over kunnen debatteren. Uh, en ik hoop dat er zo snel mogelijk ook helderheid is voor Griekenland, dat we dus de onrust op de financiële markten achter ons kunnen laten. Hans Andringa vanuit Den Haag. Nu hoorde net voor half zes al de Libiër Ahmed Tmalla. Die woont negen jaar in Nederland. En hij volgt de ontwikkelingen in zijn vaderland op de voet. Hij heeft dagelijks contact met zijn familie in Tripoli. En zojuist heeft hij nog met zijn schoonzus gesproken. De vrouw was de, de, de, ja, helemaal nerveus En de kinderen. En, uh, omdat uh, die komen missiles van Babilazia. Gewoon overal. Niet, niet uh, gericht tegen iets. Een moskee is gevallen, helemaal. Burenhuizen gevallen. Nou ja, en die zitten daar. Misschien komt het boven zijn hu hun huis. Ja. Zo, ze wonen in zo'n moment. En ze uh, was op de telefoon. En nou, je voelt het, wat ze voelen. U gaat er morgen dus aan toe. Wat verwacht u daar aan te treffen? Mijn land, mijn city, mijn volk, mijn mensen, mijn familie, mijn vrienden. Ik wil die momenten met hun delen. Het moment daar heeft u ook lang naar uitgekeken. Ja, 42 jaar. Ja. Wat doet het met u als u naar de televisie aan het kijken bent? Een mix. Soms ben ik blij, soms ben ik boos, soms ben ik. Het hangt aan de nieuws. Wat hoor ik? Er zijn natuurlijk enorm veel verschillende verhalen die naar voren komen. Ja, maar ik volg niet alleen de televisie. Ik volg de internet en er zijn een heleboel mensen die, die geven nieuws, de Twitter en, en andere dingen. En uh, ik moet zeggen, niet, niet alles wat je leest, correct. Maar meest na een uur of twee hoor je het op de televisie. Dus meest, niet alles. Soms zeggen ze dingen, die, het klopt niet. Hoe lang denkt u nog dat het gaat duren? Nee, als u hebt gevraagd, twee dagen geleden zou ik denken, uh, twee, drie weken. Maar nu denk ik twee, drie dagen. Dus met een beetje geluk bent u daar op tijd? Ja ja ja, zeker ja. ja, ja. De lieve Ahmed Tumalla, Martijn van der Zande is bij hem op bezoek. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. En natuurlijk, niet alleen veel nieuws over de strijd in Libië, maar ook over de dingen daaromheen. Ze geeft The Guardian op zijn website een groot compliment aan Sky-verslaggeefster Alex Crawford. Die stak volgens de Britse krant afgelopen nacht alle internationale tv-concurrenten de loef af. Crawford deed live verslag terwijl ze in het convooi van de opstandelingen Tripoli binnenreed. De Sky-verslaggeefster was daarmee de eerste Westerse journalist die op het centrale groene plein van de Libische hoofdstad stond. Maar minstens even knap werk leverde haar producer, die de verslaggeving mogelijk maakte. Hij gebruikte daarvoor een laptop, een mini-satellietschotel, een kompas en een sigarettenaansteker in een rijdende pick-up truck. Een ingenieus huwelijk van oude en nieuwe techniek, schrijft The Guardian bewonderend. De verbinding met de Sky Studios was met de aansteker als enige krachtbon zo stabiel dat Crawford vanuit Tripoli 40 minuten aan één stuk in de lucht kon blijven. Een Bill van Crawford op onze site, op het live weblog over Libië op nms.nl. De Libische rebellen hebben de gewoonte om hun overwinningen te vieren door in de lucht te schieten. Ook vannacht gebeurde dat bijvoorbeeld in Tripoli. Op de website van de BBC is te lezen dat dit vreugdeschieten niet zonder gevaar is, want what goes up? Must come down. En kogels die naar beneden komen... hebben zo'n snelheid dat ze nog steeds dodelijk kunnen zijn. Zo vielen tijdens het verwelkomen van het nieuwe jaar... op de Filipijnen bijvoorbeeld dit jaar drie doden. Vorig jaar schoot een Turkse bruidegom van vreugde in de lucht. Nou, drie familieleden kunnen het verhaal van die bruiloft niet meer navertellen. Er is ook ander nieuws. Zo meldt het parool dat het verpleeghuis Bet Shalom... in Amstelveen na een inspectie alle balkons heeft moeten afsluiten. Volgens Bet Shalom zijn de hekjes te gevaarlijk. Maar volgens de inspectie de inspectie voor de gezondheidszorg gaat het niet om de hekjes, maar om een gebrek aan personeel. De inspectie heeft er niet genoeg vertrouwen in dat er voldoende toezicht is. De deuren naar de balkons gingen vrijdag op slot na een onaangekondigde controle. Zonder toezicht is volgens de inspectie geen balkonhekje hoog genoeg. Want iemand kan altijd een tafel pakken om daarop te gaan staan. Wat dan ook de reden van de sluiting van de balkons mogen zijn... de bewoners van Bet-Shalom zitten met dit mooie weer binnen, is de conclusie van het parool. Een proef in Rotterdam met twee zogeheten wijkscholen voldoet aan de verwachtingen. En de Zijhandelsblad heeft een evaluatie van het Centraal Planbureau... Via een wijkschool gaat 60% van de probleemjongeren... tussen de 16 en 23 jaar terug naar het gewone onderwijs... Of ze vinden een baan. Bij een normaal leerwerktraject is dat 40%. Rotterdam was twee jaar geleden de eerste stad die begon met wijkscholen. Die zijn bedoeld voor jongeren met meervoudige problemen, variërend van drugsgebruik tot crimineel gedrag. De wijkscholen zijn te vergelijken met de vroegere ambachtsscholen. Leerlingen leren basisvaardigheden. en ze kunnen zo hun achterstand inlopen en hebben daardoor meer kansen op een baan veel slangennieuws. Zo werd gisteravond in Amsterdam-West een tijgerpython van twee meter lang gevonden. De jonge wurg zat in een lege camper. De opgetrommelde politie waarschuwde een reptiele deskundige. In de tussentijd wist de python zich door de ventilatiepijp naar buiten te wurmen. De agenten hielden de slang onder grote belangstelling in bedwang en sloten hem op in een plastic bak. En een slang met twee koppen heeft voor het eerst zelfstandig gegeten. Goh, wat een verhalen. Dier is in juni in het dierenpark. De Oliemeulig geboren. Op de website van de Tilburgse dierentuin staan foto's van de slang met de twee koppen. Tot nu toe leefde de baby slang van de eidooier die nog in zijn buik zat. Het was volgens het parool de vraag of het zelfeten goed zou gaan. De koppen hadden ruzie kunnen krijgen over wie het hapje mocht verorberen. <lacht> nou ja, goed. <lacht> Kennelijk een serieus bericht. Gaan we nog eens even een keer goed nalezen. In ieder geval na zes uur gaan we kijken hoe de slangenbezweerders... in Tripoli bezig zijn met die laatste opmars. Ze hebben dat karwijk klaren, maar vooralsnog nog geen woord van Gaddafi. Wel hebben we gehoord van Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Daarover spreken we na zes uur. En natuurlijk leggen we contact met onze verslaggevers ter plekke. Tot zometeen. De Finse deal ondermijnt het Europese reddingsplan voor Griekenland. Dit is een gebrek aan solidariteit met de Europese gemeenschap. Dit is weer de volgende handlevering in de soopronde om de euro. Het geeft alleen maar aan dat er geen Europa is en er ook voorlopig niet zal komen. Gelijk de moe laten klappen en we terug naar de hulder. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Een deal moet voor iedereen gelden of voor niemand. En uw mening die telt. Nou, ik vind het van de ratten besnuffeld. Luister iedere werkdag van half twee tot 2 naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Luister. Je hebt twee soorten managers. Managers die hun ideeën met anderen delen. En nog een keer. En nog een keer. En dan nog eens. En je hebt managers met overtuigingskracht.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 Dus seminar 28 september, Psychologie van het Overtuigen.nl. Deze winter naar Zanzibar. Een tropisch paradijs met sublieme witte stranden. Boek nu en ontvang de allerhoogste vroegboekkorting. En 50 euro extra flitskorting per persoon. Vliegens vluggen vroegboekers vliegen veel voordeliger. Arke.nl. Dacht het wel. Dit is Radio 1.